van der Linde met het NOS-journaal. In de wijk rond de Tarwekamp in Den Haag geldt dit jaar een vuurwerkverbod. Dat heeft de gemeente besloten op verzoek van een aantal bewoners. In een flat aan de Tarwekamp vonden een week geleden meerdere explosies plaats. Zes mensen kwamen om het leven. Met het verbod hoopt de gemeente overlast te voorkomen en de wijk de nodige rust te geven. Vanmiddag is er in een kerk in de buurt een besloten bijeenkomst voor de gedupeerden. Daarbij zal ook burgemeester Jan van Zane aanwezig zijn.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 Een op de zes volwassenen heeft moeite met digitaal bankieren. Twee jaar geleden beloofden Nederlandse banken hier iets aan te gaan doen. Maar pogingen hebben nog geen effect, blijkt uit onderzoek. Met workshops in bibliotheken moet daar verandering in komen.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 Dat was bij mevrouw Elkadi natuurlijk heel makkelijk. Ja. Een vreselijk syrisch accent in een, in een hoofddoekje om, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, de, de twee homoseksuele heren, die, die, maakten vast. Ook, die maakten er ook een potje van. <laughs> ja, die maakten er zeker dus een wat, potje uh, van. Wat vrij scènes. Uh, <laughs> tijdens het, Dat zie je dus ook, hè? Ja, ja, ja, en dat, we, we gaan volgende week woensdag, hebben wij de uitnodiging van Hans Bortman gehad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 Aantal loten is 15.000 en daar houden we het bij. Want dat moet natuurlijk wel, je moet wel wat kansen hebben, binnen. Mm -hmm. Hoe, hoeveel jaren doe jij al niet mee? Hoeveel nou, jaren heb je heb, nog heb, nooit wat gewonnen? Ik heb al, al, al jaren nog nooit gewonnen. Dus ik die, doe die kans uiterste, is eigenlijk nul op niks. Ik doe mijn uiterste best om, om die, die, die, die naam van Zonneveld te, te ontwaren. Maar het is me niet gelukt. Ja, ik heb toch begrepen dat uh, de andere Peter iets anders doet met mijn loten.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 familie waarschijnlijk. Gewonnen door R. Mittelmeijer. Een kilo kaas, naar keuze. Aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door H. de Jong. Een kerstol. Van Vessum heeft hij aangeboden. Gewonnen door Yvonne Oud. Een smul van 25 euro. Maar zelfs heeft hij aangeboden. Gewonnen door M. Teunissen.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 Ja, afbouwen hele decor ja, moet. Ja, ja daarom, alles moet opgeruimd worden. Dankjewel, ik spek je volgende week. Eerst goed, man. Hoi, hoi. Anyhow, this is a song I wrote a long time ago. That... I feel very good about this song. I'm happy for that.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 Then she gets you on her wheel. Then she lets the river answer that you've all... salvation on me.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 van ruimtelijke ordening... dat zit mijn collega's op Porteveil... maar gaat er zes weken overheen... kunnen mensen in Buswaar gaan... in de tussentijd uh, organiseren wij informatiemomenten... waarin we de buurt dus informeren over wat we van uh, plan zijn. Uh, en dan uiteindelijk ligt de vergunning daar. Hopelijk. En dan kunnen we pas gaan bestellen natuurlijk. Want dan weten we daadwerkelijk... Schatting uh, de tweede helft van dit jaar, van volgend jaar...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 But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror What do you see? Do you see it clearer Or are you deceived? And what you believe? Cause I'm only human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 Van een jongere opvangplek ja. gaan doe wat ik kan, een ouder opvangplek. doe wat ik doe wat ik kan, een ik doe wat ik kan,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 De uitdaging aangaan om hier met een open vizier naar te luisteren en te kijken wat het met je doet. Die, ja, dat, uh, dat is het. Het is, het is anders dan anders. Ja. Um, in de Agatha-kerk. Ja. Hoe is het met de voorverkoop? Nou, die gaat goed. We hebben best al, ik, ik weet nu geen getal, maar. We hebben best wel uh, in de voorverkoop. Mensen mogen dus gewoon ook komen aanlopen.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 Omdat door het verlet.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 I'm